Dit is door almens met het NOS-journaal. Minister Schippers heeft goede hoop dat er een oplossing komt voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. Dat zei ze voordat ze een overleg in de Tweede Kamer inging. De sleutel ligt volgens haar bij de PvdA. De PvdA top praatte op dit moment op het ministerie van Sociale Zaken over een aanbod aan Schippers. De actiegroep Groninger Bodembeweging vecht bij de Raad van State het besluit van minister Kamp aan om de gaswinning in de provincie te verminderen. De actiegroep vindt dat er volgend jaar hooguit 30 miljard kubieke meter gas uit de bodem kan worden gehaald. Het kabinet wil bijna 40 miljard winnen. De winkels in het afgezette gebied in Roermond zijn nog zeker tot zaterdagochtend 6 uur dicht. Pas dan zal het asbest zijn opgeruimd. Dat is vrijgekomen bij een brand vannacht. Verder stoppen er tot morgenmiddag geen treinen op het station van Roermond. Een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Rotterdam gaat de eenzaamheid onder met name ouderen aanpakken. Er is een actieprogramma gepresenteerd waarin bijvoorbeeld staat dat alle 75-plussers jaarlijks een huisbezoek krijgen. In eerste instantie gebeurt dat in zes van de 42 wijken. In een onderzoek van de GGD uit 2012 kwam naar voren dat ruim de helft van de Rotterdamse 65-plussers zegt eenzaam te zijn. De theaterbedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde gaan fuseren. Van den Ende koopt alle aandelen van het bedrijf van Verlinde. Op een persconferentie zei Van den Ende dat hij minder wil gaan werken. Daarom wordt Albert Verlinde de directeur en het gezicht van het nieuwe bedrijf dat Stage Entertainment Nederland gaat heten. Duitsland voert toch tol in. Op het Duitse plan kwam kritiek vanuit Brussel, omdat de tolheffing vooral automobilisten uit het buitenland treft. Duitsers krijgen de kosten van het vignet vergoed via een lagere wegenbelasting. De tol gaat maximaal 130 euro per jaar bedragen. Er komen ook tijdelijke vignetten voor tien dagen of twee maanden. Het weer het is bewolkt en zacht. Temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Vaak is het droog, maar hier en daar kan het nog mot regenen. Ook morgen bewolkt en regenachtig, dan kan het 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan de files vooral rondom Amsterdam en Rotterdam. Dat komt onder andere door ongelukken. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden O 7 kilometer. En een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam in de vanmiddag tussen Breukelen en Apeldoorn staat 6 kilometer. Het asfalt moet er nog worden schoongemaakt. De rechterreishoek is dicht. A2 Utrecht -Den -Bosch tussen Culemborg en Bos tussen Culenborg en Knopendijl 9. En op de A9 naar Alkmaar voor het knopend Rottepolderplein 6. A9 van een, vanuit Amstelveen naar Diemen voor het knooppunt Diemen 6 kilometer. Dat komt door een aantal ongelukken. Ongelukken eerder vanmiddag tussen Diemen en Muiden op de A1. En door de files op de A1 loopt het ook vast op de A10. Vanaf de A10, Zuid naar, of vanaf de A10 West naar de A10 Zuid, richting Amersfoort. Dus staat tussen Osdorp en Knopend meer 10 kilometer. A13 naar Den Haag bij Delft Noord 6. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht West 7 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Almere staat tussen Knoop het Lunetten en Beeldhoven 6 kilometer.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 Dit is de laatste van 2014. Dat doe ik vandaag met Jim, die zal ik eens even aan je introduceren. Ook shift key komt eraan touch, net als Snow Patrol Called Out in the Dark. Maar we trappen deze CFM Beach Monsters af met Eggo Smith. En de cool kids. walking in a straight line, that's not really her style. And they all got the same hobby, but hers is behind. Radio-groep school geleerd dat je altijd een plaat helemaal uit moet lopen. Dat is inderdaad waar. Dus dat is nu zo gedaan. <laughs> Shift Key and Touch hier bij ZFM Beachmasters. En ook Ego Smit nog en de Cool kid. Ja, Het zou je niet ontgaan zijn. Ik heb vandaag een gast in de studio. Yes yes. Hi hi. Ja, het is heel raar om hier met jou te zijn. Ja. <laughs> um, ik zal het even kort uitleggen. Um, dit is Jim. Hi. Hallo Jim. Stel jezelf eens even voor. Ja, nou, ik ben Jim. Ja. Ik ben uh, bijna 21, dus nu 20. En uh, wij maken elke dinsdag radio. Ja, precies. Wij um, kennen elkaar al. En wij zitten vaker op deze manier met een wandje tussen elkaar te lullen. Ja. Want um, wij maken radio op een internetstation samen. En we roepen al heel lang van, we moeten een keer samen naar CIV. Ja, dat moet echt inderdaad. En een keer samen daar een uh, programma gaan maken. Ja. En uh, toen dachten we, nou, voor de gelegenheid, de laatste van 2014. Laten we het nog maar even doen dit jaar. Ja, precies. Als goed voornemen voor 1 januari. Dus um, daar zijn we, hallo. Hi. Vertel eens iets over jezelf. Waarom um, de luisteraars die niet naar dat andere programma luisteren. Um, wie ben je, wat doe je in het leven? Nou, ik ben, dus gym. ik ben dus uh, Jim. Ik ben 20 jaar, ik woon in de regio Amsterdam. En ik ben systeembeheerder. Wat, wat mooi, ook regio Amsterdam. Leuk, hè, leuk, ja. En een systeembeheerder, ja. concreet. Wat doe jij precies dan? Ik uh, beheer servers, uh, en dat het, daar leer ik voor nog. En ik heb ook, uh, ik heb ook een baan in een ziekenhuis in Hoofddorp. Ja, waar dat ik uh, servers mag beheren en uh, afdelingen mag uh, beheren. Dus jij zorgt ervoor dat er de apparatuur blijft werken tijdens. Uh... operaties en zo. Operaties. Ja, ja, klopt. Dat mensen niet doodgaan. Jij <laughs> redt gewoon levens, Daar is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. En Jim? Ja. Wat is je cupmaat? Vraag die ik altijd zelf, hè? C, hè? C? Ja. En, wat voor en handje, e hashtag handjevol. Ah. <laughs> Waar komt hij ook alweer van? Je hebt ook die Instagramfoto. Ja, we, we kennen dus iemand die heeft een Instagramfoto, daarop heeft hij borsten vast. Ja. En dan hashtag handjevol. Ja. Zou je ooit zelf zo op Instagram staan? Nee. Totaal niet. Waarom nee. niet? Dus niks voor mij. Waarom niet? Ik ga niet met mijn vriendin in bed liggen zo, hey, schat, ff, ff en, uh, Hij schat, even je tiet vasthouden. En hij gaat een selfie, nee. Wil je daar niet mee pochen? Nee. Ik wil, dat, ik, ik, ik, wil die, ik wil die Cup E voor mezelf houden. Dat wilde hij toch even zeggen, ja. als e. Hé, <laughs> hey, en um, laatste vraag: wat voor kleurtje je onderbroek? Die is nu momenteel. Um... Momenteel? Ja. <laughs> Nog wel. Misschien als je hem straks <laughs> helemaal ondergescheten hebt en ja. is hij bruin? Nee, hij is uh, wit met rood. Wit met rood. Ja. Dames en heren, Jim Maasen. Hoi. Ze komen op, op Facebook. Ja, doe maar. Even applauden. Woe, We meteen, OG Magic. En hier is Snow Patrol. Called out in the dark like we just can't help us dance Cause we don't know how Beachmasters met Snow Patrol. Called out in the dark. Ja, wij hebben in dat andere programma een item. En het leek me eigenlijk leuk om dat hier ook een beetje terug te laten komen. Oh jee, over welke heb je het nou? Het woord wat je niet meer zo vaak hoort. Het punt is, ik heb me dus helemaal schil naar die jingle. Maar ik heb hem hier niet. Oh. Dus. Moeten we even improviseren? Ja. Ja. Oké, een woord. Ja, nee, wacht. Ik, oh. ik heb hem. Het muziekje, wat, wat daarvan is, heb ik wel ergens. Oké. Okay. Nee, dit is hem ook niet. Als jij dat muziekje even zoekt, dan doe ik hem Ja, maar uh, ik weet dus al. niet hoe die heet. Oh. Nee, dit is hem ook niet. Nee. Nou, ja, het kan wel, maar dan. Nee. Nee. Nee, dit, dus dit is een kerst. Hé. Hey. Hey, ja. <laughs> oké, okay, um, nou, dan doen we gewoon in de kerststijl oh. even live, oké? Okay? Ja, is goed. Dit is een woord wat je De niet nu meer zult e e verhoord. Hey, dit hadden we beter kunnen oefenen. Ja. Doe het even <laughs> nog een keer. De dit is, is een woord wat je nu niet meer zult e e e e e verhoort, Hey. Leuk. Goed. Um, Jim en ik hebben altijd een thema en daar mogen we het dan uh, niet over hebben gedurende de uitzending. Doen we dat wel, dan staat daar een 18 plus vraag. Ja, uh, zeker. Gaan we die ook echt beantwoorden dan? Of, ja, die gaan we natuurlijk. Natuurlijk gaan we die beantwoorden. Oké. Okay. En ik kijk zo naar de studio en ik kijk op de kalender en het is bijna kerst. Ja, zeker. Dus misschien dat kerst wel een mooi thema is. Dat we het niet over kerst en oud nieuw mogen hebben of Kerst zo? en oud nieuw. Lijkt lijk me een goeie. Hoor je het Jim of mij hebben over kerst of oud nieuw? Kan ook heel breed zijn. Hè? Misschien zeggen we slinger of misteltoon. Ja of, Als het euh, met, of um, vuurwerk. Wijn of zo. Nou, dat vind ik dan wel weer heel ver gaan. Nee, Dat kan toch? Dat Lek kan. Of lekkere wijven, dat is ook. Ja, ja Kelly bijvoorbeeld, ja. <laughs> dan uh, mag je dat melden. Mag je ons betrappen via collaart.hotmail.com en dan mag je jouw 18-plus vraag er nog bij doen. En dan gaan we die beantwoorden. Yes. We hebben wel een gunstiger uitstintijdstep op internet. Dat is Want leuk, hè? Dan zenden we om, om tussen 9 en 11 uit ja. en dan kan het wat meer. 18 dat kan alles plus gewoon. Vragen. Ja. Het is wel een, een, een, een jongere zender, maar alsnog, ja. Ja, goed, we vinden wel wat. Ja, vinden wel wat. Kom maar goed. 18 plus vraag als we het hebben over kerst vanaf nu. nu. Spannend yes. hoor. Yo, zeker. Net zo spannend, maar oma luistert ook mee. Dus ik heb ja, dat is al... toch ook leuk? Ik, ja, maar ik heb er wel belang bij om dan geen 18 plus vragen ja, Hallo worden. oma van uh, Stefan. Ja, dan ga je weer van die rare vragen stellen. Ik ja, je precies. Je langs, ja. Als ik uh, raar doe, dan weet u waarom. Hey, um, je voelt je natuurlijk comfortabel als je bij je vriendin bent um, met, hoe ga ik dat netjes zeggen, weinig kleding. Dan voel je je op zich comfortabel Dat is wel bij, zo comfortabel, toch? ja, zeker. Maar voel je je ook comfortabel? Zonder kleding. Waar ander soort mensen bij zijn. Daar gaat zo meteen naar Maurice de Jonge Hond over. Ook Marlo Roudet komt eraan. naar oh, Jean. Mooi liedje. Magic. In the air, over there. Let me see a care And it feels like magic. Like magic. On path that is so close. I saw your face but I felt to me Living in a room with the window shut Holding on to dreams that we once forgot On this globe mm -hmm. Heading for the stage against me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 En daarvoor, wat mij betreft, zeker de winnaars van uh, The Voice of Holland 5. Ik kijk Jim even aan. Oh, Jean. Hi. Ja. Eens of oneens? Eens. Eens. Wij hebben in ons ander programma. We zitten wel steeds in dat andere Leuk hoor, het programma. Echt wel. Ja, ander leuk programma. Hartstikke leuk. Elke dinsdagavond. Um, hebben wij een beetje een running gag gehad rondom die meiden? Ja, zeker. Want die meiden die hebben het liedje Ik wil jou gemaakt met. Ik uh, kom met boodschappen thuis. Ja, de jonge smoothies. <laughs> um, een kleine insertie. je Nou, um, om het kort te zeggen, wij hebben hier smakelijk omgelachen de afgelopen maanden. Heel erg, ja. Maar ik gun het die meiden toch wel, en ik vind dat ze nu wel te gekken zijn. We maken. zijn heel goed ook. bezig. Hoppatee. Heel goed bezig, echt. Is het ook eens gezegd? Joris hier met hun hitsingle Magic. F En Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Een naaktfietser is in Nieuw-Zeeland beboet wegens het niet dragen van een fietshelm. Dat de man in zijn blokje op pad was en bovendien te veel had gedronken, dat kon een agent niks schelen. De helm, daar was het hem om te doen. De blote wielertourist was gisteren op pad in Timaro... toen hij aan de kant werd gezet door een politieagent. Die nam geen aanstoot aan de naaktheid van de fietser. Een boete voor openbare zedenschennis werd niet uitgeschreven. Evenmin een bekeuring voor openbare dronkenschap. De naakte man op zijn ros bleek immers duidelijk boven zijn theewater. Echter was het dat de agent veiligheid op de openbare weg hoog in het vaandel had. En dus slingerde hij de fietser op de bon voor het niet dragen van een helm. En daar gaat de vraag van deze week over. Antwoorden kan via de mail... At of je kan ook twitteren... At ZFM ik heb geen probleem... om naakt te zijn met anderen. Wow. vraag van deze week. Antwoorden als volgt. A. Ja hoor, van naaktcamping tot aan sauna. Ik ben trots op mijn flora en fauna. Of C. B. Alleen als de situatie er naar vraagt. Bijvoorbeeld niks mis met een potje strippoker. Speel ik gewoon zonder penis koken. Of C. C. Nee, ik ben ontzettend preuts en er rijpt niks op preuts, dus scheut. Of D. Nee hoor, af en toe spreek ik iemand aan en doe ik ineens mijn jas open. Wat geldt voor jou? Laat maar weten. Calleiter Ja, wat geldt voor jou Jim? Wat geldt voor mij? Ja, ik schaam niet voor mijn lichaam, dus aan dan. Je bent echt zo'n... Uh, ik ben echt zo'n zo type, ja. Zo'n zo moeilijk woord is dat. Exibilionist. Ja, als je het zo wil noemen, ja. Exibilionist. Ja. Het kan me echt niet schelen. Ik, al ga ik naakt naar buiten, het maakt me niet uit. Echt niet. Nou... En niemand ik, gelooft dat, maar het is echt zo. Dan heb ik hier een leuke challenge voor je. Uh, doe het eens. <laughs> er is nu niemand op straat ook. Niemand ziet het. <laughs> <laughs> ik wist het gewoon, hoor. En dan moet je dit soort dingen ook niet onderaan roepen. Nee, nee, nee, oké. Okay. Ik, ik, nou ja, ik weet niet, nou ja... Maar je we moet het wel op filmen natuurlijk, dat is wat leuk. Doen we met ja. uit en nieuw, doen we een rotje inreten en dan sturen we het vanuit. Ja, van ja die goed, dus, okay. ja, afgesproken. Bij deze? Ja, top. <laughs> ja. Leuk. Ik ga hier aan houden. Als je zo lam bent... Ja, we zijn bezig met rotje! Goeie impressie van Niels, hier is Pitbull! It's going down, I'm gallant timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget.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 In clubs, I like Le hier bij ZFM. Zometeen Coldplay Magic. En ook Fox Stevenson komt eraan. Sweet Soda Pop na het weer met Jim Maas. Yes, met Jim Maas. Het weer, het weer van Meteor Group. Je ja, eigen naam ook zo herhalen. Fucking eigen. Let mij nice, hè. Van woensdag 17 ja, Daar hoeft hij niet bij. Daar ah, hoeft er niet bij, oké. Okay. Het weer van Meteor Group voor de avond morgen en overmorgen lokaal. Hoeft er ook niet bij, Geen nou, niet. Maakt niet uit. De maakt die allemaal niet uit. Lokaal met je motregen in de loop van de nacht op grote schaal regenachtig. Het wordt niet kouder dan 8 tot 10 graden. Morgen bewolkt en periode met regen. Het wordt maar liefst 13 graden. Lekker warm. Stevige zuidwestelijke wind. Later aan zee, soms winterdag 7. Vrijdag bewolkt en regen, maar in de middag in, in het noorden en westen opklaring. Het wordt in de loop van de dag minder zacht. Wat vertel je dat enthousiast voor zo'n klote weer? Zeg, Leuk hè? Ja, ja. Goed, en dan je verkeersupdate. Dit zijn alle vertragingen beperkt tot de A-wegen. En uh, langer dan 6 minuten. De A1. Amers Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Knoopend Muidenberg, daar 6 kilometer stilstandverkeer. Geldt um, voor de A2 Amsterdam-Sertogenbos, parallelbaan tussen Utrecht, Leijsterijn Centrum en Utrecht Papendorg, daar uh, 6 minuten. A2 Amsterdam, Sertogenbos, tussen Breukelen en Knooppunt Ouderijn 5 kilometer stilstandverkeer. je 14 minuten. En ook op de A2 Utrecht Sertogenbos. Dus de Knooppunt Ouderijn in Nieuwgein 3 kilometer stilstandsverkeer komt door een ongeval. Daardoor ook twee Afgesloten rijstroken. De A2 Maarse Oude Rijn, ter hoogte van Knoop in oude Rijn is een ongeval gebeurd onbekende extra reistijd. De A4 Delft Amsterdam tussen Leidsendam en Soetebuiderdorp, daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Schiphol en Amsterdam scholen sloten dat er kost ongeveer 30 minuten daar ook twee afgesloten rijstroken. Verder nog, de A10 de nieuwe Meer Volendam tussen Amstel Business Park en Knoopendwatergraus, Watergraafsmeer daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A13, Rijswijk Rotterdam, tussen knooppunt Ippenburg en, um, en TU Delft... daar 5 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 7 minuten. De A15, Nijmegen Ridderkerk, tussen Arkel en Haddingsveen giessendam 4 kilometer stilstaansverkeer, 12 minuten... daardoor ook een afsluiting van de rechte rijstrook. De andere kant op is dat. Um, de A16, Rotterdam Breda, tussen Kralingen en knooppunt Ridderkerk Noord... daar 3 kilometer verkeer. Duurt ongeveer 28 minuten komt door een eerder ongeval. De A27, Breda, Gorikum, tussen Knopend Hoijpolder en Nieuwe Dijk. Daar 14 minuten vertraging, 4 kilometer stilstaand verkeer. En dat geldt ook op, tussen Gorikum en Almere, tussen Knopend Junette en Bildhoven. Daar 8 minuten, laatste melding op de A27, Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en Industrieterrein Aanvullingen, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer duurt ongeveer 13 minuten. Voor de N-wegen en vertragingen korter dan 5 minuten... check je WID.nl. Dan staan er ook nog een paar flitsers... namelijk 6 de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij afrit Hilversum-Noord bij hectometerpaal 26.0. De A2 Utrecht-Amsterdam... teugde hoogte van Apkoude bij 37.0. De A6 Emmen-Noord jure tussen uh, Oosterzee en sint Nicolaasga bij 303.1. De A16 Belgische grens-Breda... tussen de Belgische grens en knooppunt Galder bij 70.7. De A44 Leiden-knooppunt Burgerveen bij afrit... Zeker bij 3.0. En de laatste op de A50, Apeldoorn smoller. De van Apeldoorn naar voet van het gras bij hectometerpaal 209.7. Stefan Kolluit. Met de hits van Beachmasters. Ariana Grande. David Ketta. Ego Smith. Yeah, I'm En zijn sweet soda pop. Wat moet je doen om een drink van soda pop around here? hier? Hier bij CFM Beachmasters en daarvoor hoorde je ook nog Coldplay en Magic. Jim? Ja? Ik ben wel even benieuwd. Um, 2014 loopt op zijn eind. Dit um, is de laatste uitzending van dit jaar. Ja. Wat was nou echt uh, in jouw persoonlijke leven de hoogtepunt uit 2014? Uh, ja, dat denk ik dat het toch wel is dat ik ben aangenomen bij het ziekenhuis. Oké. Okay. denk ik. Want daar werk je als uh, ICT-mannetje. Ja. Daar hadden we het al even over. Klopt. En uh, je hebt daar ook stage gelopen, toch? Ja, zeker. Ik, heb, ik, loop dan, ik ga daar uh, aankomende januari ja. weer stage lopen. Ja. Want het moet, dat is mijn laatste stage. En dan heb ik er totaal vier keer gelopen al. Vier keer gelopen? Vier keer al stage gelopen. Heb je, heb je nooit zoiets gehad van ik ben ook wel benieuwd naar andere bedrijven? Of was het zo fijn bij het spaar? Nou, ik heb altijd al in een ziekenhuis willen werken als iets. In geval. Ja, je hebt vroeger te veel Grace Anatomie Precies, ja, echt, echt, nou ja, dus dat. En um, ja, ik vond dat heel erg leuk. En toen bij de stage ben ik er zo goed begeleid door die mensen die daar werken. Ik mocht mee uh, naar operaties. Er was bijvoorbeeld. Uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar um, er waren toen. Er uh, ja. uh, uh, was iets stuk of zo in een operatiekamer en er gaat spoed. Toen, ja. moest, toen, toen, toen, toen moest ik mee. Okay. En die adrenaline die daarbij komt kijken is zo heftig dat, dat het werk gewoon nooit saai wordt. Er is altijd wat aan de hand. Er maar zou je altijd... dan ook later. Want nu doe je echt gewoon um, ICT-apparatuur um, ja. waar niet zoveel haast bij is. Nee, klopt. Maar je hebt natuurlijk ook apparatuur in operatiekamers, in. Um, dingen waar het wat cruciëler is dat shit werkt. Ja. Zou je daar ook wat mee willen doen? Of heb je zoiets van die verantwoordelijkheid vind ik eigenlijk te groot? Ik vind op mijn leeftijd, ik ben nu bijna 21, ik vind die um, verantwoordelijkheid nog te veel om dat nog te doen. Okay. Dus misschien als ik zeg maar bijvoorbeeld daar uh, vijf tot zes jaar werk, yeah. dan zou ik er wel kunnen overwegen om wat te gaan doen. Maar het is niet dat je echt zegt dat is mijn ambitie om dat te doen? Nee, mijn ambitie was sowieso om gewoon als, um, als um, systeembeheerder van een bedrijf te, te gaan zijn. Ja. En dan het liefst in de, uh, in de zorg... Okay. Dus in de, in de welzijnsector eigenlijk. Dat je ook een beetje alsnog je steentje bijdraagt aan ja, de ja, maatschappij. Ja. Hey, en um, hoe kijk jij nou als ICTR aan tegen die hack van Sony de afgelopen weken? Ja, dat ging echt natuurlijk op het nieuws. En ja. er waren zelfs nog mensen bedreigd en zo. En het gaat echt niet, het gaat niet goed. Nee, het gaat om een, uh, om een film waarin um, wat grappen gemaakt worden over uh, Korea. Ja, Kim Jong-un geloof ik. Over Kim Jong-un. En um, nou ja goed er is um, een hack geweest op Sony en die film ja. is daarbij uitgelekt. En um, toen hebben die uh, groepen groepen van, wij willen echt aanslagen gaan plegen op bioscopen die die film ja, vertonen. Ja, die film die die draaien ja. Dus er wordt ook gezegd, blijf thuis en kom niet naar die film. Ja, maar dat is dus wel, het, het lukt dus wel. Want er zijn een hele hoop mensen die denken, ja, ik ga mijn leven niet riskeren. Voor een film. Voor een film. Ja, tuurlijk. Hoe vind je dat, cybercriminaliteit? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, daar is eigenlijk niet, niet mee om te gaan. Nee. het is gewoon niet. Het, uh, het, het, het internet is nu zo ontzettend groot. Dat je gewoon jezelf kan zijn op het internet of, ja. of iemand anders. Dat kan tegenwoordig heel erg goed. En tegenwoordig heb je ook gewoon netwerken waar je gewoon anoniem bent en je, wordt, je kan gewoon niet worden gekraakt. Ja. Dat kan niet. En is dat hetzelfde bij het sparen ziekenhuis? Nee, daar kan je gewoon doen wat je. Nou jij ja, <lacht> nou, ja, kan er eigenlijk van. <lacht> als, als jij naar porno.com wil, dan vinden ze dat helemaal prima. Daar, kunnen, daar, kunnen, daar word kunnen, je ook gezond van. Bij het sparen kunnen ze alles zien. Daar word je ook gezond je van. Wordt je wordt daar gemonitord uh... op dat jij niet weet. Ja? Ja, echt waar. Ja. Dus zijn niet alleen hartslagen, maar ook. je Ik, ik, ik, ik heb een keer getest trouwens, ja. om uh, te kijken wat doktoren nou precies doen op hun, uh, op hun computer die ze daar hebben. Ja. En daar was je echt over. Want? Nou, dan, gaan, die, uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een website besloten <lacht> waarvoor waar, waar, waar jij denkt van. hou hoor jij niet op te zitten, weet je. Is het niet allemaal privacy, Het is privacy, ja. Noem eens één website. Ja, het uh, ging iets over. Uh, ik zag zelfs iets voorbij komen volgens mij van SecondLove.nl geloof ik. Oh, en dat oei. soort dingen. Oei. Ja, dat was niet, uh, niet uh, tof. Nee, dat zijn geen leuke dingen. En nou, dat, dat zijn, zijn wel leuke dingen, is, maar niet voor de partner. De doktoren gebruiken hun uh, werk-e-mail ja. voor gewoon dingen zoals seks of, of andere dingen. Dat is echt, dat is echt raar. Maar Hier beseffen komt ze dan spam binnen? Beseffen ze dan niet dat dat gemonitord wordt? Waarschijnlijk niet. Omdat ze zo druk bezig zijn met, met hun eigen werk dat ze daar niet aan denken. Maar, maar denk ze denken je, wel aan seks blijkbaar. Blijkbaar wel, ja. Goed. Als die spamfilter er niet zou zijn... Ja. zou er zoveel spam op die e-mails binnenkomen... dat is niet te harde. Beste medewerkers van het Spaanse Ziekenhuis... u bent gewaarschuwd, ja. u wordt gemonitord. Ja, precies. Hé hey, um, Jim, nou, ik vond het een interessant gesprek. Ik ook. En uh, weer een beetje een inkeek gekregen in uh, ICT-leven. Ja, het is wel een branche het, waar lekker uh, veel werk in te vinden is. Uh, nou ja... Je hebt allemaal kanten. Je hebt natuurlijk systeembeheer, netwerkbeheer. Ja. Je hebt uh, applicatieontwikkelaars. Ja. En er is nu omdat um, mensen dus zeg maar met pensioen gaan en zo. En het, het gaat nu heel erg hard de laatste tijd. Um, is er aan systeembeheerders een, een, een tekort. Ja. En a, aan applicatieontwikkelaars is er een overschot. Okay. Dus applicatieontwikkelaar moet je niet worden. Want er is gewoon geen werk in te vinden. Ja. Tenzij je uh, zelf een applicatie gaat ontwikkelen. Precies. Ja. Of als je als um, freelancer gaat werken. Maar dan is het... Ja, en dat is als ik ook nog. Dus gewoon een overschot. Oké. Okay. Maar dus examen. jij zegt, mocht je nou echt baanzeker willen zijn. Systeembeheer. Systeembeheer. Dan. Ja, zeker doen. En het is hartstikke leuk. Alleen je moet ook nog dingen halen. Certificaten, diploma's. Oh, Ik dacht, ik dacht drinken of koffie Ja, ja dat ook. Jim, leuk. ga eens koffie halen. Ja, ik Gofie ga er zo car. All the way to you Knocked on your door With heart in my head To ask you a question you. That you never walk alone. Walk alone, walk alone, baby! Nee, treintje Oosterhuis. Inzending voor het Eurovisie Songfestival Walk Alone. Jim, ja. zeg het mij: eens. gaan we winnen of niet? Ik, ik heb het al tegen je gezegd gisteren. Ja, en maar dat blijf De luisteraars hier weten dat ik. Ik blijf daar nog steeds bij. En, en dat zegt gewoon: het, oké, okay. het, is, het is een goed nummer, maar. maar we gaan niet winnen. Hoeveel gaan we. Denk je dat we in de finale ik denk komen? Dat we tweede of derde zullen worden, maar geen eerste. Nee. Er moet echt een wonder gebeuren. Dat wij eerste zijn. Maar dat wordt op het echt. Dat, dat, nee, ik heb er geen vertrouwen in. Nee, nou, je hoort het. Ja, bij deze trein, ja, niet. Nou, uh, ik vind het best een tof liedje. Ik vind alleen dat het vrij net even iets te vaak terugkomt. Ja, dat en is dat waar jij ja, ja. net een beetje te. Ja, ah, ja er is net iets over. Why I I zoveel? So en je wokkeloop, dan kan ja, er ik je inderdaad te leng. Want je wokkeloop, ben je Ik wok inderdaad te dat klopt. Baptist. Het, <laughs> het is hier van Beach Masters met NSYNC. en Merry Christmas. Happy Be holidays. all the stockings uh -huh. Happy holidays hier bij ZFM. Zometeen zijn we bij je terug. Mr. Pop staat voor je klaar. Nothing really matters. Ook zie ik komt eraan. Clap your hands. En de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Zometeen. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.